In Rusland worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Zittend president Vladimir Poetin is al vrijwel zeker van de overwinning. Hij heeft geen tegenstanders die zo populair zijn als hij. En ook volgens opiniepeilingen is hij veruit de favoriet. In december kondigde hij aan dat hij zich herkiesbaar zou stellen voor een vierde termijn van zes jaar. 1500 buitenlandse waarnemers mogen toezien op een eerlijk verloop van de stembusgang.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 I miss you.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 Als de Kerstlieds Hoor je op CFM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 What do you say?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 bed with me? You just made me.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 what you just made.